Minder uitgeven. Ook de investeringen liepen terug, maar de export groeide met 3,8 procent. In Parijs begint rond deze tijd de ceremonie waarbij de socialist François Hollande wordt geïnstalleerd als president. Frankrijk had voor het laatst een socialistische president met François Mitterrand, die in 1995 afscheid nam. De ceremonie is in het paleis van het Elysée. Op verzoek van Hollande zal het een relatief sobere ceremonie worden. En na de machtsoverdracht is er een lunch met een aantal vroegere socialistische premiers. Vanmiddag vertrekt Hollande naar Berlijn voor een gesprek met bondskanselier Merkel. Ze zullen onder meer spreken over maatregelen om de Europese economie er weer bovenop te krijgen. De twee directeuren die betrokken waren bij de overname van energiebedrijven Rendo door het Belgische ElectraBel worden verdacht van corruptie. Justitie verdenkt de directeur van Rendo van het aannemen van steekpenningen. De toenmalige directeur van ElectraBel wordt juist verdacht van het betalen van een miljoen euro aan steekpenningen. ElectraBel kocht Rendo in Noord-Nederland zes jaar geleden voor 65 miljoen euro. Verslaggever Gertjan jan Dennekamp vertelt hoe de zaak aan het licht kwam.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 De zwakte van Iran zien. Aan de ene kant wil het de wereld vertellen dat het een heel sterk land is, dat het een eigen kernwapen. nucleaire energieprogramma nodig heeft, zoals ze het zelf zeggen. Tegelijkertijd kunnen er dus blijkbaar aanslagen plaatsvinden. hier in het hart van Teheran op Iraanse kernwetenschappers. Nadat Ali Mohammadi is omgebracht, zijn er nog vier anderen omgebracht. en ook daarvan geven de Iraniërs-Israël de schuld. En dan het weer nog bewolkt en af en toe regen. Later van het westen uit buien en ook wat zon. Aan de westkust vrij veel wind voor het maximale graad of 13. Morgen opnieuw buien en een graad of 11. Awb Verkeersinformatie, alles bij elkaar. Nog 50 kilometer file met veel vertraging nog steeds op de A9... van Alkmaar naar Amstelveen voor knooppunt Raasdorp, 9 kilometer. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag, bij Den Haag Malieveld, 5 kilometer...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 Ben je er klaar voor? JPC Business wel. Met internet tot 120 mB met directe service tot 10 uur s'avonds met alles op de groei. JPC Business. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Wie moet er lijsttrekker worden bij het CDA? Herman Wijfels spreekt zich uit. Topscorer Lionel Messi breekt alle records. Nederlandse boeren staan voor een dilemma. Diervriendelijkheid of het milieu? Voor de koe is het beter dat ze buiten wilden. Maar qua mestbenutting is het beter dat de koeien op staal zijn. En het ochtendhumeur van Ton Kass. Het is 7 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Komende vrijdag, dames en heren, sluit de eerste ronde van de lijsttrekkersverkiezingen van het CDA. En uh, er wordt volop gepeild en gediscussieerd. En in die discussie mengt zich nu ook Herman Wijvels, CDA-prominent... en onder veel meer oud-informateur van het kabinet Balkenende Vier. Goedemorgen, meneer Wijvels. We Goedemorgen. Wie moet het worden, wat u betreft? Nou, um, in ieder geval, wat, wat mij betreft, uh, heb ik een voorkeur voor een fris gezicht. Een nieuw gezicht uh, aan de, het hoofd van de lijst. Ah, Mona Keizer.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 Uh, voor zover ik het kan zien, is dat met beiden het geval. Ja. Dus dat zijn eigenlijk mijn uh, twee uh, favorieten. Een vrouw heeft natuurlijk ook nog weer een extra voordeel, in zekere zin. Uh, dus uh, om die twee gaat het uh, wat mij betreft. Ja. Het lijkt er overigens op dat um, uh, vrijdag niet iemand uh, boven de 50% zal uitkomen. Dus hou je er twee over dus die doorgaan? hou je twee over. Ja. En uh, mijn opvatting is eigenlijk dat dat ook... ...hele goede mogelijkheden zou bieden om de kloof die toch in de partij ontstaan is twee jaar geleden... Ja. ...om die te dichten. Dus wat u betreft blijven Mona Keizer en Marcel Wintels over vrijdag? Uh, nou, ik, ik zou me dus kunnen voorstellen dat uh, ook Haas Buma overblijft. In ieder geval als je kijkt naar de peilingen ziet dat er naar uit. Ja. Nou, dan heb je dus iemand die, laat maar zeggen, min of meer verantwoordelijk geweest is... Uh, toch in niet geringe mate voor de samenwerking met de PVV. En dat is een deel van de partij, was daarvoor. Ja. En je hebt een nieuw gezicht uh, dat daar geen directe verantwoordelijkheid voor heeft gedragen. Nee. Nou, u en, was ook en tegen. Dat zou dus, uh, laten we zeggen, de, uh, uiteindelijk de mensen zijn die aan de top van de lijst staan. En op die manier ook in staat zijn samen, laten we zeggen, een volledig gezicht van de partij te bieden. Samen, pleit u dan voor een lijsttrekkerschap? Nou, ik zou niet uh, onmiddellijk denken aan een duurlijstekkerschap, -lijst maar wel 1 uh, en 2 in uh, nou ja, de volgorde die dan zal blijken. Dus stel dat Siebrand van Harsma-Buma toch de grootste blijkt onder de leden van het CDA en uh, op de voet gevolgd door Mona Keizer, vindt u eigenlijk dat ze de kar, zoals dat dan heet, samen zouden moeten trekken? Ja, ik vind dat dat eigenlijk uh, het beeld zou moeten zijn en dan... Uh, laat ik maar zeggen, uh, uh, het volledige beeld van de partij representeren. Ja, maar uh, nou is er toch één probleem. Want u was zelf toch uh, tegen uh, de samenwerking met de PVV. En nou uh, nemen veel van de lijsttrekkers bijna allemaal afstand van die PVV. Zeggen dat is voor ons geen begaanbare weg meer. Met uitzondering van één. En dat is nou net Mona Keizer. Ja, dat, dat klopt. Uh, dat is een puntje waar ik me uh, enigszins over verwonderde In eerste aanleg moet ik zeggen, nu lees ik vanmorgen in de Volkskrant... Uh, dat dat toch ook wel specifieke Volendamse uh, achtergronden heeft. Uh, kijk, Want de PVV is groot in dat Visserdorp? Uh, ja, mijn, mijn, uh, mijn punt is eigenlijk dat je naar zeg de, de, de populistische standpunten... Van de PVV moet je wel luisteren, maar zeggen wat daaronder zit, ja. maar je, je kunt dat nooit echt in beleid omzetten. Dat blijkt dus nu ook. Ja. Maar... Uh, en um, uh, dat zou dus ook mijn advies raar zijn. Uh, nou, die, die tendens die daar is, hè, een kritiek op de politiek en op de elite enzovoort. Ja, nou, ja daar is ook wel enige reden voor. Dus ja. we moeten daar maatregelen voor nemen om te zorgen... Ja. dat we de mensen die zich bezorgd maken over hun toekomst... dat die meegenomen worden in de toekomst van dit land. Het is wel opvallend dat uh, oudgediende mensen met een grote staat van dienst... zoals u zelf en ook Ernst Hirsch-Balin... voor de twee outsiders kiezen, namelijk Mona. Keizer en Marcel Wintels. Ja, dat heeft natuurlijk te maken met um, het feit dat je uh, bij een beoordeling van de geschiktheid van iemand om leiding te geven in de toekomst. Niet eromheen kunt dat je kijkt naar wat die mensen in het verleden hebben gedaan en wat voor keuzes ze hebben gemaakt. Dus u rekent ook de Van Gijsma bumas van deze wereld, Henk Bleker, um, mevrouw Spies, af voor de samenwerking met de PVV? Ja, rekent af. In ieder geval, dat is één van de overwegingen die je uh, die, uh, ja, moet laten gelden. Ja. Wat heeft iemand voor track record, hè? Maar goed, bestuurlijke uh, en... ervaring en Haagse ervaring. En? Kijk, fractievoorzitter, lijsttrekker. dat is geen makkelijke baan. Je moet van alle markten thuis zijn. Nee, dat klopt. Dus daarom ook dat ik, laat ik zeggen, die combi. Uh, op zich wel een uh, goede zou vinden. Juist. En Henk Bleker? Nee, dus uh, Bleker uh, heeft voor mij vooral toekomst uh, bij zijn ponies. Um, ik vind uh, dat die uh, een tendens vertegenwoordigt in de partij. Die niet aan de top van de lijst hoort. En ook dat hij bij de formatie van het vorige kabinet een rol heeft gespeeld als waarnemend partijvoorzitter. Die ik bestuurlijk ethisch dubieus vind. Wat bedoelt en, u daar precies mee? Nou ja, dus dat hij, laten we zeggen, zich heeft laten verleiden op zijn minst om in dat kabinet plaats te nemen. En dat is voor een partijvoorzitter een onzuivere rol. Uh, en daar is overigens ook... Uh, de partijraad uh, heeft daar een uitspraak over gedaan uh, vrij snel uh, nadat het kabinet er zat. Dus laten we zeggen, daarmee uh, vind ik dat... Ik, je moet ook iemand beoordelen op de vraag of hij in het zicht van de macht principes overeind houdt. En uh, ik vind dat dat in dat geval niet is gebeurd. Dus hij is wat uh, u betreft voorbestemd om gewoon lekker naar zijn boerderij te gaan en met zijn ponies door te brengen? Ja. Goed. goed. Um, dus uh, u pleit er eigenlijk voor om uh, dan ja. maar uh, Buma uh, um, uh, samen met Keizer uh, de kaart te laten trekken. Uh, dan heb je en vernieuwing en bestuurlijke ervaring. Ja. Helemaal wijfels, duidelijk verhaal. Hartelijk dank. Oké, okay, dankjewel Dag. Bestrijdingsmiddelen, medicijnresten, hormoonverstoorders. Bodemkwaliteit, waterkwaliteit, luchtkwaliteit. Nederland is het meest verontreinigde land van Europa. Maar dat weet bijna niemand. Nee, dat uh, heb ik van u gehoord nu. Daarom deze week in KRO Goedemorgen Nederland. Het vieste jongetje van de klas. Door de grote veestapel heeft Nederland de meest verontreinigde bodem van Europa. Nederlandse boeren proberen duurzamer te gaan werken... maar staan daarbij voor een dilemma. Ze moeten kiezen tussen diervriendelijkheid en milieu. Hoort u in een reportage van Sander Barting. Dit is Fleur... Wit met bruine vlekjes. Vrij nieuwsgierig, toch een beetje bang. Staat momenteel rustig naar mij te staren in de stal. Maar Fleur is ook een lopende chemische fabriek van een kilo of 500. De scheten die koeien laten, die bevatten methaan. 25 keer schadelijker dan CO2. En de stront die ze uitpoepen bevat lachgas. 300 keer schadelijker dan de CO2 die uit een auto komt... Dan kijk je ineens heel anders naar Fleur, hè, meneer Hooghantink? Als je het zo bekijkt, dan kijk je inderdaad heel, heel anders naar Fleur, dat klopt. Maar wij proberen wel om die mest die die koe produceert... ...zo te behandelen dat ze zo meer mogelijk schade doet voor het milieu. Methaan komt trouwens van het boeren met name. Niet van de schede van de koeien maar met name. Het, boeren, het opboeren van de herkouwbrokken. En waar Fleur nu mee bezig is? Hoe schadelijk is dat? Nou, dat, dat valt, in principe valt wel mee dat ze nu urineert. Want uh, dat, dat loopt meteen de gierkelders in en uh, dan heeft het weinig effect voor het milieu. Dat er weinig uitstoot voor het milieu. Een van de grootste milieuvervuilers is de landbouw. De Nederlandse veeteelt is verantwoordelijk voor een kwart van de fijnstofuitstoot. En de grote hoeveelheden stikstof en fosfaat uit de mest van die dieren maken de Nederlandse bodem de smerigste van Europa. Rudy Hoogantink, melkveehouder te Koekangen, Drenthe, probeert de uitstoot van zijn koeien zoveel mogelijk te beperken. U ziet, we staan hier in een heel ruime stal, een heel goed geventileerde stal. Maar toch uh, zitten daar ook uh, maatregelen bij die zorgen voor, voor minder uitstof van de mest. Als je aan de ene kant ziet, de, de ene kant is de kleed vrij hoog dicht. En dan komt daar de, de wind uh, van die kant. Komt, en, uh, dus dat we daardoor proberen uh, zo min mogelijk extra ventilatie in de stal te krijgen. Dat de mest dus niet verdampt en uitdroogt, maar dat ze dus de gierkelders gaan. En daardoor heb je ook een minder ammoniak-uitstrook vanuit de stal naar het klimaat naar buiten, naar de, naar, de, naar de buitenlucht. Dus de manier waarop je ventileert scheelt al heel veel uitstoot. Ja, dat klopt. Nou heeft Nederland zo ongeveer de slechtste bodemkwaliteit, luchtkwaliteit en oppervlaktekwaliteit van de EU. Wist u dat? <hè>, nou, ik, ik, ja, ik wist niet dat het, dat het het slechtste waren, dat is, sorry. Het zijn hele nieuwsgierige dames, ze zijn ook heel aaibaar. Directeur Ruud Sands van Rondel, u heeft er een in uw armen. U bent eigenlijk de, de mastermind achter dit uh, concept. Wat is nou het verschil met een gewone legkippenhouderij? Het rondeel bestaat altijd uit een nachtverblijf, een dagverblijf en een bosrand. De 30.000 legkippen van het rondeel leven in een zo goed mogelijk nagebootste natuurlijke omgeving. Dat leverde Ruud Sanders drie sterren van de dierenbescherming op en het enige Nederlandse ei met een milieukeur. En dan moet je denken aan criteria op ammoniakuitstoot, uh, fosfor- en stikstofiscretie in het voer. Energieverbruik. Ook Sanders droogt de mest snel in, zodat hij minder ammoniak uitstoot. Maar wat gebeurt er daarna mee? Wij zijn zelf nu op dit moment aan het kijken. Kunnen we die mest kopen gewoon hier in Nederland voor in de tuintjes en de grasveldjes? Ja, want dan komt natuurlijk ook al die afvalstoffen weer in het grondwater en in de lucht terecht. Ja, maar iets bemesten in ons tandje zullen we toch met z'n allen wel wellen. Nou heeft Nederland zo ongeveer de slechtste bodemkwaliteit, luchtkwaliteit en oppervlaktewaterkwaliteit van de EU. Wist u dat eigenlijk? Nee, dat heb ik van u gehoord nu. Maar ik denk ook niet dat dat onze taak is. Maar dat is de taak van andere maatschappelijke organisaties. Of wat dan ook, om dat aan de kaak te stellen. Voor de koe is het beter dat ze buiten Maakt Maar qua... Mestbenutting is het beter dat de koeien op stal zijn. En we maken, moeten met de keuze, de keuze, met elkaar maar eens maken van in Nederland van wat, wat willen we nu? Willen we het op een heel hoog niveau, of willen we uh, het milieu of, een heel, of de mineralenmanagement op een heel hoog niveau? Als we dat willen, mineralenmanagement op een heel hoog niveau, moeten de koeien binnen blijven. Maar ik denk dat staat bij mij wat dat betreft wat hoger. Zoveel uh, milieuwinst kun je daar niet meer behalen. Ja, nou, dat is een hele leuke discussie. Uh, wij uh, denken dat we het in het rondel echt hebben weten te combineren. Getuigen ook wat de dier op zegt en wat de milieukeur erop zit. Oké, okay, dus het is eigenlijk een knop die je, die je kunt draaien tussen diervriendelijkheid en milieuvriendelijkheid? Uh, als we het eenvoudig uit willen leggen, dan wel, ja. Morgen in het vieste jongetje van de klas. Het Nederlandse mestbeleid is zo streng dat het de grond van de boeren uitput. Ik denk dat we nu een beetje met, ons, uh, met roofbouw van onze, onze gronden bezig zijn. Op deze manier. Dat is morgen en tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op Goedemorgen GoedemorgenNederland. .no. Straks de Argentijnse topscorer Lionel Messi breekt alle records. Eerst nu het ochtendhumeur van Tom Kas. Nog even, dit land is spelletjesland nummer 1. Bedrijven die computerspelletjes aanbieden... spuiten als paddenstoelen de grond uit. Net als de adviesbureautjes een aantal jaren geleden. Het schijnt zelfs onze ambitie te zijn... om marktleider te worden op spelletjesgebied. Dan weet je het vast. Wat nu erg in opkomst is, heet serious gaming. Dus dan doe je nog steeds een spelletje... maar tegelijkertijd leer je hopelijk ook nog wat. Je hoeft dan tenminste geen boek meer te lezen... Want boeken zijn saai en op een paar bejaarden na zijn we tegenwoordig toch allemaal dyslectisch. Daarbij is plaatjes kijken gewoon een stuk leuker. Dat hadden ze in de pornografie al veel langer in de gaten. Vorige week was er een chirurg in opleiding op de televisie. Hij stond ook te serious gamen. Met twee van die tangen in zijn jatten waarmee ze je dikke darm kunnen opereren. Maar in plaats van een dikke darm zag je op het computerscherm zo'n tekenfilmgrot met brandende fakkels aan de wanden. Door de grot liepen fantasiepoppetjes. Sommigen keken enigszins bedremmeld en hadden kennelijk erg onder hun buren te lijden. Die buren trokken op hun beurt een gemeen gezicht... en speelden duidelijk voor Pauliep, die met de tang verwijderd moest worden. Volgens de student was dit veel leuker oefenen... dan wanneer het de animatie van een dikke darm zou zijn... met alle rottigheid die je daar zo al in aan kunt treffen... Afgezien van de vraag of ik liever de hele dag in zo'n tita grot met mijn figuren dan in een dikke darm zou staan te gluren... vroeg ik me af waar het dan met de serious gaming in de toekomst naartoe gaat. Als leuk de voorwaarde is en fantasie stevast als leuker dan realiteit wordt ervaren... hoe zal de realiteit er dan uit gaan zien? Precies, als fantasie. Nou, leuker kan het toch niet? Ja... Tenzij je tegen die tijd zo lang op je kont achter de spelletjescomputer hebt gezeten... dat je voor je dikke darm naar die chirurg wordt doorverwezen. Tonkas, morgen het ochtendhumeur van Koos Postema. Down They say to close. Gina Spector, don't leave me, ne me quitte pas. Het is uh, vijf voor half elf precies. U luistert naar de Caro op Radio 1 Barcelona. Is dan wel geen kampioen van Spanje geworden. Een klein individueel succesje was er wel te vieren. De Argentijn Lionel Messi schoot dit seizoen maar liefst 50 keer raak voor de Catalanen. Ter vergelijking, de Nederlandse topscorer Bas Dost scoorde 32 keer. En de topscorer in Engeland, Robin van Persie, maakte maar 30 doelpunten. Edwin Winkels, correspondent in Barcelona. Goedemorgen. Zijn die Spaanse verdedigers zo slecht of is Messi zo geniaal? Ik weet niet of hij is verdediger. Heel erg slecht zijn. Uh, ik geloof dat ze in Nederland ook niet altijd even, even goed zijn. als je soms wedstrijden ziet. Uh, <laughs> nee. Maar het is, is inderdaad vooral. het in is de hele wereld wel over eens. Dat, dat Messi zo ongelooflijk goed is. En, en hoe sterk, hoe goed de, de verdediger ook is. dat echt bijna als hij in vorm is. en dat is hij bijna altijd. dat er echt bijna geen enkele verdediger. Uh, vat op hem heeft. Er zijn er maar enkele. die nooit een doelpunt van, van Messi tegen zich hebben gekregen. Ja, volgens hem is hij de grootste voetballer ooit. groter nog dan Johan Cruijff. Ja, Maradona, Kruijf, Pelé. Uh, het is een andere tijd. Voetbal is allemaal veel sneller geworden. Ja. En uh, de enige reden waarom hij door sommigen nog van, van die titel van beste voetballer ooit wordt onthouden, is dat hij nog nooit wereldkampioen is geworden. Dat was Johan Kruijf trouwens ook niet. Nee. Dus... Uh, Messi zou dat een keertje met Argentinië moeten bewijzen dat hij een heel nationaal elftal op, op sleeptouw kan nemen. Maar ja, met pas 24 jaar en zo waanzinnig veel doelpunten. Hij is al recordhouder in de geschiedenis van Barcelona met inmiddels meer dan 260, doel, 250 doelpunten. Ja. Uh, ja, heeft hij heeft echt alle, alle mogelijke records al gebroken. Ja. Heeft hij het helemaal op eigen kracht gedaan of is ook van belang dat de nummer 2 op die lijst, Cristiano Ronaldo, ook 46 keer raakschoot. En elkaar misschien wel hebben opgezweept? Ja, zeker. Het zijn ongelofelijke aantallen natuurlijk. En, en het is al enkele jaren bezig tussen die twee. Ook de strijd om, om, uh, om de gouden bal, uh, de prijs voor de beste speler. die De laatste jaren naar Messi is gegaan en niet meer naar, uh, naar Ronaldo. Uh, Ronaldo die is met Real Madrid kampioen geworden. Dus de belangrijkste prijs heeft hij al. Maar die wilde toch ook heel graag topscorer worden. Ja, en, en dat is de grote frustratie van, van Ronaldo. Als je, met 46 doelpunten uh, zou je dus ook een record hebben gebroken. Zou je in elk land, elke competitie ter wereld topscorer zijn. Behalve in Spanje. Ja. Omdat Messi En je zag het ook aan het einde van de competitie. Uh, dat ze naar elkaar keken. Ze speelden op een verschillende dag. En dan kijken wie dan de volgende dag net iets meer doelpunten dan de ander zou scoren. Ja. Uh, over uh, de jaloezie van Ronaldo gesproken. Wat is er waar van het verhaal dat hij ooit een gloednieuwe auto tot de los reed... toen uh, Messi vijf keer had gescoord in één wedstrijd? Nee, er was een auto die, werd, die moest weggesleept worden omdat hij niet uh, kon starten. Dat was misschien oh. ook een signaal. Natuurlijk <laughs> uh, is er wel iets, iets, iets van jaloezie. Dus die strijd, het zijn de twee beste ter wereld. En, en zeker voor... Uh, dat is ook een beetje het verschil tussen Messi en Ronaldo. Ronaldo is wat individualistischer. Ja. En voor zo'n speler is het altijd heel moeilijk om, om een ander... ook in absolute cijfers beter te zien zijn. Ja. Goed, nou ja, het is een individueel succes tegen uh, de zwarte achtergrond. Althans, uh, in uh, Barcelona als je daar wel eens komt... Uh, waar voetbal heel heel heel erg belangrijk is. En dat de club zelf geen kampioen is geworden natuurlijk. Ja, dat was een uh, grote teleurstelling natuurlijk. Aan de andere kant, je merkt ook, een beetje de sfeer in de stad is, is, is veranderd. Vroeger zou een ploeg in Barcelona, dat geen kampioen zou worden, met, met witte zakdoekjes worden weggezwaaid. Ja. Uh, nu was er applaus toch, uh, omdat ze al drie kampioenschappen achter elkaar hebben gewonnen. Ja. Omdat ze toch elke week uh, redelijk mooi hebben gevoetbald. En het is toevallig misgegaan in de tien dagen dat Messi niet één een doelpunt scoorde tegen Chelsea in de Champions League en tegen Real Madrid in de competitie. Ja. Was hij even niet in vorm, toen leek hij een beetje droeven. En ja, het effect was gelijk heel groot. Messi scoort niet en Barcelona raakt zijn prijzen kwijt. Ja, veel Barcelona-spelers gaan naar de Spaanse selectie... die natuurlijk ook meedoet aan het EK deze zomer. Messi niet, want dat is een Argentijn. Wat gaat hij doen deze zomer eigenlijk, weet jij dat? In principe rusten. Hij had vorig jaar een drukke zomer, toen was de Copa America, moesten ze, moesten ze spelen. Dus Zelfs ondanks dat, dat hij in de zomer toen heeft gevoetbald, uh, is hij bezig geweest. Er was even sprake van, kijken of hij naar de Olympische Spelen in Londen zou kunnen. Maar ik denk dat hij, de, na, na, hij heeft bijna alle wedstrijden gespeeld ook, daarom heeft hij zoveel uh, doelpunten gescoord. Hij is maar één wedstrijd geschorst geweest, ja. verder was hij er altijd. Ja. Dus ik denk dat hij ergens in Argentinië verdiende rust gaat zoeken en, en wachten schijnt op, op zijn eerste zoontje. Juist, dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. Nou goed, 50 keer raak in één seizoen. Daarmee is zelfs een oude record van Gerd Muller uit 1974 gebroken... over het misgelopen kampioenschap van de Nederlanders gesproken. Ja, <laughs> nou ja, ik kan geen oude wonden opereren <laughs> Dat was een hele oude. Het was trouwens nee, was een, een totaal aantal doelpunten in één jaar gescoord. En dat is van Messi is dat nu 72 in alle competities. En daarmee heeft hij inderdaad dat record van Gerd Muller in 1974... Uh, overtroffen. Goed, Edwin vanuit uh, Barcelona. Ik dank je zeer. Einde van deze uitzending, dames en heren, want het is half elf. Meer informatie vindt u op cairo.nl en u kunt ons ook volgen op Twitter. Hashtag GMNL Radio. Zometeen zoen, Prem Radakisoen, Prem. Goedemorgen Sven, jij hebt het over voetbal en ik heb het over de huishouding. Want uh, professor Schot, u bent hoogleraar geschiedenis van de techniek... en wetenschappelijk directeur van de Stichting Historie der Techniek... in de Technische Universiteit Eindhoven. Is nou die huishoudelijke apparaten is dat nou belangrijker voor de vrouwenemancipatie... dan al die dolle mina's? Ja, dat is uh, enorm belangrijk geweest. Stop, want... luisteraars. En wat professor Schot verder <laughs> te zeggen heeft, dat krijgt u te horen na de Bourgondische stem van Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS Journaal. Een teaser. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gekrompen met 0,2 procent. Het is het derde achtereenvolgende kwartaal met krimp, zegt de CBS. Wat inhoudt dat de recessie voortduurt. In Duitsland is een lichte groei en in Frankrijk is de groei precies nul. In Parijs is de ceremonie aan de gang waarbij de socialist François Hollande wordt geïnstalleerd als president. De ceremonie is in het paleis van het Elysee en op verzoek van Hollande wordt het allemaal relatief sober gehouden.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 En in Iran is een man opgehangen voor de moord op een kerngeleerde. De kernfysicus Ali Mohammadi, een hoogleraar aan de Universiteit van Teheran, kwam voor zijn huis om het leven door een bomaanslag met een motor. En volgens de Iraanse rechters was de dader een spion van de Israëlische geheime dienst. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. We hebben verkeersinformatie: files op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort bij de Alfred Maren. 6 kilometer, de linkerrijstrook is daar afgesloten. Verkeer vanuit Utrecht naar Amersfoort kan vanaf knopend Rijnsweerd beter omrijden via Hilversum. Over de A27 en de A1. Na een ongeluk op de A50 van Arnhem naar Os bij knopend Ewijk, 6 kilometer. En daar is de rechterrijstrook dicht. Dit is radio 1. NTR. Runtime. REM RADACESION De komst van de stofzuiger, de wasmachine, de afwasmachine... en moderne schoonmaakmiddelen en andere innovaties in de huishouding... hebben het leven veel aangenamer gemaakt voor de mens. En zo heeft de mens veel meer tijd over... Ik heb tijd, want ik heb elektriciteit, was de slogan in de jaren 50 van de vorige eeuw om huishoudelijke apparatuur te sleten. Wat is gedaan met deze vrije tijd? 50 jaar geleden besteedden de huishoudmensen, helaas bijna altijd vrouwen, 62 uur per week aan de huishouding en nu nog maar 20 uur. Je zou denken dat, net als in de Verenigde Staten vanaf de eind jaren 50, dat zou leiden tot meer vrouwen die buitenshuis werken, waardoor de welvaart van gezinnen meer steekt. Kort samengevat, innovatie in huishoudelijke apparaten is daarom goed voor de vrouwenemancipatie en de economie. Maar is dat wel zo? Wordt de vrijgekomen tijd gebruikt om te werken of om te ontspannen? Hoe zit het met vrouwen in Brazilië en India? Mijn vraag aan uw luisteraars is simpel. Hoe heeft u de vrijgekomen tijd gebruikt? Of was er helemaal geen vrijgekomen tijd? 0800-1121, ntrnl en de tweets kunnen naar Hekje Primtime Radio 1. Welkom bij premtime. Professor Johan Schot, ik moet even uw titels allemaal goed zeggen. U bent hoogleraar geschiedenis van de techniek aan de TU in Eindhoven. U bent wetenschappelijk directeur van de Stichting Historie der Techniek... en de Stichting Kennis, Netwerk, Systeem, Innovaties en Transities. Dus u weet alles van de ontwikkeling van de technologie. Wat is nou... Laat me vragen, waarom is men zich gaan storten op die huishoudtechnologie... om te innoveren in het verleden? Nou, dat is simpel, omdat de industrie had markt nodig... Er is, Nederland is gaan industrialiseren in het eind van de 19e eeuw, begin van de 20e eeuw. Eindelijk werd het weer een industrienatie, want Nederland was afgezakt sinds de 17e eeuw. En uh, die, die industrie, bijvoorbeeld Philips hier, moest haar producten slijten... en zag de huishouden als een belangrijke nieuwe markt. En dan richtten ze zich dan voornamelijk, want, want hoe gaat dat? Kijken naar hoe een vrouw schoonmaakt... Want... Zeg maar begin 1900, bijna nog geen elektriciteit. Alles werd met kachels gedaan, veel stof in huis. Ik bedoel, denken ze dan, oh, die stofzuiger, hoe, hoe werkte dat? Ja, dat is inderdaad interessant. Want men had geen idee voor welke apparaten nou belangstelling zou zijn. En wat die apparaten moesten zijn. Dus men heeft in feite een laboratoria ingericht, men, uh, bij Philips. Waarin vrouwen werden uitgenodigd om gezamenlijk met uh, technici na te denken over toepassingen. En waar die vrouwen ook werden bestudeerd. Dus er was een directe relatie tussen de huisvrouwen en de bedrijven. Dat is eigenlijk verloren gegaan in de jaren 60. Daar is marketing tussen geschoven. En marketing dacht het beter te kunnen doen. Maar nu zijn ze daar weer op teruggekomen. Nu hebben veel bedrijven weer bouwen huizen van de toekomst bijvoorbeeld. Ja. Om te kunnen achterhalen hoe mensen reageren op allerlei snufjes. En heeft het nou geleid in de jaren zestig? Want bedoel, uh, je had in Amerika had je General Electric die veel ontwikkelde. In Nederland was dat Philips. Is er dan nou heel veel veranderd uh, uh, aan dat gedrag van die vrouwen... zeg maar, vanaf de jaren zeventig? Want ja, ze waren niet meer 62 uur bezig met de huishouding. Dus gaan ze veel meer buiten huis werken of gaan ze veel meer vreemd? Of gaan ze veel... Wat doen ze met die tijd? Nou, in de eerste plaats is het belangrijk om te noteren... dat er niet zoveel tijd is gespaard met nieuwe apparaten. Pardon? Nee, dat valt hartstikke mee. Er is wel enige tijd gespaard, maar niet zoveel. Wat er vooral veranderd is, is waaraan huisvrouwen hun tijd besteden. Bijvoorbeeld transport van kinderen naar allerlei zwemles, scholen... wat stond vroeger niet. Ik liep naar school... Ja. Uh, ik weet niet hoe jij naar school. Uh... Ja, ik ben in Suriname geboren en getogen, dus ik ging met de bus en zo. Ja, ging met de bus, maar je werd ja. niet gebracht door je ouders. Nou, nu wordt men gebracht ja. door de ouders, dat kost veel tijd. Dus er wordt veel meer tijd gestoken in, uh, in kinderen, maar ook bijvoorbeeld in shoppen, in maaltijden bereiden. Dus er, zijn, er wordt nog evenveel tijd, of bijna evenveel tijd, in het huishouden gestoken, maar een andere activiteit. Nou, ik, ik, ik, ik had uh, vroeger besteden een vrouw nog kleding verstellen, naaien en breien ongeveer 2,5 uur. Dat is naar nul uren gegaan. En uh, de vrouwen besteden tien uur per dag aan het besteden van maaltijden. En dat was in 1995 nog maar acht uur per week. Ja, uh, dus zoals ik zei, men verschuift. Bepaalde taken zijn uitgevallen, worden nu uitbesteed. Andere taken, uh, die worden gewoon niet meer gedaan. En er zijn nieuwe taken bijgekomen. Oké, okay, maar, maar, maar er zijn toch meer vrouwen gaan werken? Dat komt toch door die huishoudelijke apparatuur? Ik denk niet dat daar een verband is direct met de huishoudelijke uh, apparatuur. Meer met de economische noodzaak. Uh -huh. uh, dat er behoefte is aan die vrouwen. Dat er allerlei programma's worden opgezet om die vrouwen uh, te stimuleren. Om te gaan werken. En ook met bredere maatschappelijke uh, ontwikkelingen. En dat er weinig heel direct effect is van die apparaten. Uh, nou, wat heel leuk is, in de bus zijn twee van uw assistenten. Hoe oud bent u? 31. Oké, okay, en uh, u werkt huis, want u werkt hier aan de universiteit. Hoe doet u dan met de huishouding? Um, dat doe ik in het weekend. In de tijd die erover blijft en de avonden en uh, mijn vriend. En u, uw moeder werkte, was die huisvrouw of werkte die al buiten huis? Uh, zij was huisvrouw. Ja. Oké, okay. en heeft zij bij u ingestampt van je moet gaan werken... of uh, is dat gekomen omdat het bijna door de technologie vanzelfsprekend was? Um, dat is er niet echt ingestampt, maar ja... het is wel iets wat een soort van verwachting is uh, in deze tijd, ja. Okay. Dus professor Schot, u heeft misschien gelijk dat het komt door de, zeg maar, de psychische verandering van ons mensen, dan door de apparatuur. Ja, dat is ook een belangrijk punt, is de levenscyclus. Vrouwen uh, werken vroeg, want wanneer ze trouwen of kinderen krijgen, dan zie je dat het uh, uh, buitenshuiswerken afneemt. Een heleboel vrouwen worden nu woedend op u. Hè? Dus dit is niet uw mening, dit is uh, wat u ziet. Dat is uh, vast, Dat was vroeger veel sterker. Dat is minder sterk geworden. Maar dat is nog steeds een trend, zeker in Nederland. Oké, okay, luisteraars. Ik heb een vraag aan u en dat is vrij simpel. Klopt het? He, zegt u van ik ben als vrouw gaan werken omdat ik meer vrije tijd had... Uh, dus door, door de huishoudinnovatie... of is het gewoon dat u zegt de veranderende mentaliteit? 0800-1121. Mail naar primtimeapenstap-ntr.nl en de tweets kunnen naar hekje primtime radio 1 Read. Dit was een man verkleed als een vrouw Freddie Mercury uit Queen. Uh, bent u vrijgevochten luisteraars? Wat ik heel erg leuk vind, ik ben een groot bewonderaar van haar. In eind jaren 80, ik denk 89 begon het. En de hele jaren 90 las ik er ik fratte stukken. Uh, ze heeft een boek geschreven, cannibalen in Rio. Ik heb het wel tien keer gelezen. Waarin ze heel goed uitlegde hoe de Braziliaan in elkaar zit. Niemand kent Brazilië zo goed als Ineke Holtwijk. Goedemorgen Ineke Holtwijk. Goedemorgen, Prem. Ik vind het zo leuk dat je op het programma bent. Ineke, je was in de jaren negentig in Brazilië... toen daar die economie opkwam en die middenklasse begon te groeien. Wat was de invloed van die huishoudelijke apparatuur op die Braziliaanse vrouw? Ja, weet je, Het grote verschil met Brazilië tussen Brazilië en Nederland is de empregada, oftewel de huishoudster. Hè? Het is ook voor uh, mensen die niet eens zoveel verdienen heel gewoon om een huishoudster te hebben. En dat betekent dus dat je, uh, ook als je een simpel baantje hebt als secretaresse, dat je gewoon thuis iemand hebt die de afwas doet, het eten kookt, stofzuigt, noem het op. Dus dat, uh, de emancipatie van de Braziliaanse vrouw heeft nog niet eens zoveel te maken met... Uh, ...tijd sparen omdat je die apparaten krijgt. Maar het heeft vooral te maken met de empregade, de huishoudster. Maar professor Schot, in Nederland had je vroeger eind 1800 zoveel... ...hadden heel veel mensen ook huishoudsters. Dat klopt, maar die huishouders uh, verdwenen. En dat was een van de redenen waarom er ook apparaten kwamen. Dus uh, ook in Nederland hebben we deze ontwikkeling gezien. Maar ik denk dat de toekomst... Misschien importeren we nu weer het model uit Brazilië. Ik denk dat de toekomst, namelijk het huishouden versplintert meer... Uh, er zijn meer mensen bij betrokken. Er wordt meer ingekocht. Uh, dus ik denk dat uh, de huishoudster een, weer een toekomst krijgt in Nederland. Oké, okay, uh, inderdaad, merk je dan dat zeg maar, die entregada dat is, is vaak ook een statussymbool uh, voor de, voor de uh, gegoede klasse. Die middenklasse, die vrouwen, uh, toen ze die huishoudster hadden... bleven ze vroeger in de jaren 40, 50, 60 in Brazilië nog thuis. Waarom zijn ze dan buiten hun huis gaan werken in Brazilië? Nou, weet je, ik denk dat ze altijd veel... Ze, sowieso hebben de Braziliaanse vrouwen veel meer buiten het huis gewerkt dan in Nederland. Hè? Of dan zelfs dan in Europa, want wij lopen ook nog weer achter in Nederland. Het, uh, um, die die huishoudster is echt geen statussymbool. Die huishoudster hoort erbij. En uh, uh, uh, die vrouwen hebben altijd veel buiten het huis gewerkt. En ik denk juist dat het buiten huis werken is een statussymbool. Oké, okay. nou, blijf aan de lijn alsjeblieft. Maria van der Heijden, u bent directeur van Women on Wings, dat is een ontwikkelingsorganisatie. U bent heel erg veel bezig in India, u kent India vrij goed. Hoe gaat het met die middenklasse groep vrouwen? Want India heeft nu, zeg maar, uh, het begin van het decennium, dat die een groei krijgt van die middenklasse. Wat doen die Indiase middenklasse vrouwen? Um, ja, in India heb je 300 tot 400 miljoen mensen die uh, behoren tot die middenklasse in de steden. Uh, dat is een enorme, enorm aantal uh, als je dat vergelijkt met de inwoners in Nederland. Uh, en ja, die groep die, die heeft meer te besteden. En je ziet daardoor ook een enorme stijging van de uitgaven voor, uh, voor consumenten elektronica. Ja, die stijgen jaarlijks met ongeveer uh, 30 procent. En uh, dat heeft ook te maken met dat India natuurlijk gewoon een enorme groeimarkt is... Waar, de groeicijfers in tegenstelling tot, tot Europa uh, uh, variëren tussen de 8 en de 10 procent per jaar, al maar wat, jarenlang. Wat voor apparaten dat zijn dat? Zijn dat ook is dat ICT iPads en zo, of is dat echt uh, de nee, nee, wasmachines? Nee, dat, natuurlijk zijn dat ook uh, ICT iPads, uh, wat ook tot consumentenelektronica behoort, maar ook uh, wasmachines, drogers, strijkijzers, uh, mixers. Uh, uh, en wat, wat in India wel, uh, he, wat de slogan van de jaren zestig die net genoemd wordt, ik heb tijd, want ik heb elektriciteit, dat is niet vanzelfsprekend uh, in India. Uh, niet overal is uh, water en elektriciteit in de steden uh, uh, wel steeds meer. En daar woont nee. met name de middenklasse. Maar, ik, maar ik, vraag af, lands... hoe... ik vraag me af hoe het zich verhoudt tot het uitbesteden. Want zoals we in Brazilië hoorden en ook in Nederland... Ja. ...heeft apparaten vaak geconcureerd met uitbesteden... ...en ook in India is natuurlijk heel veel goedkope arbeid beschikbaar. Ja, en dat is ook precies hetzelfde als in Brazilië. Ook De, midden... of in de, de, de middenklasse maakt uh, uh, nog steeds gebruik van huishoudelijke hulpen. En, uh, en die huishoudelijke hulpen, en... dat zijn vaak mensen die van het platteland naar de steden komen... om daar beginnen ja. te werken, want op de plattelanden is er geen, dus er geen droog brood te verdienen, hè? Precies. Maar, en, maar uh, het concurreert dus niet, dus dat is opvallend, dat is een andere trend. Dus het is niet zo dat die apparaten, die uh, huishoudelijke hulp, wegduwen? Nee, het is zelfs zo dat er in, in, in India machines ontwikkeld worden die uitgaan... van huishoudelijke hulpen die analfabeet zijn. Zo zijn er stemgestuurde wasmachines... Dus je ziet dat uh, in een andere markt met andere uh, uh, klanten en in dit geval dus ook de huishoudelijke hulpen, dat er andere producten ontstaan. Dat is interessant. Ja. En bespaart het dan tijd van de huishoudelijke hulpen dat die productiever worden daardoor? Of zijn daar studies naar? In ik, ik heb geen idee. Ik heb, uh, ik heb geen zicht op dit soort studies. Het is wel zo dat uh, uh, de huishoudelijke hulpen er zijn uh, naast de machines. En dat de machines uh, ook gebruikt worden door uh, mensen die natuurlijk geen huishoudelijke hulp hebben. Maar de huishoudelijke hulp is een heel ja, bekend uh, uh, bestaand fenomeen nog steeds, ook in de steden... En uh, dat biedt daarmee ook werkgelegenheid. En dat is natuurlijk alleen maar heel goed. Mevrouw van der Heijden, u heeft ooit huishoudwetenschappen gestudeerd... tweette u vanochtend. Ja, uh, als u, dus, u reist zoveel. Wat, ja. me, wat me altijd opvalt als ik kijk naar wat je derde wereldlanden noemde: Brazilië, India... Uh, vind ik die hozen van vrouwen vrouwen vrouwen arbeidsparticipatie zo hoog. En in Nederland en Europa blijft dat achter. Weet u misschien hoe dat ja. komt? Ja. Ja, ik denk ook dat het inderdaad, uh, wat Ineke net zei in Brazilië, dat het ook met status te maken heeft. In de steden, de middenklasse, vrouwen uh, die hebben onderwijs, uh, kunnen buitenshuis werken, kunnen carrière maken. En daar is een enorme uh, drive, enorm uh, prestatiegericht. Uh, en ik denk dat dat uh, in deze fase uh, voor met name jonge vrouwen heel belangrijk is. En ook in India verandert dat soms als ze kinderen krijgen. Mm -hmm. Maar doordat uh, de opvang voor kinderen ook makkelijker geregeld is... met hulp uh, kunnen vrouwen ook doorwerken. Je ziet wel dat er dan meer aandacht komt voor kinderen dan voor het huishouden. Dus dat ja. kan nog wel eens een reden zijn... Zelfs als, als in Nederland, wat professor Schotschesten, ja. Dus vrouwen zijn over de hele wereld eigenlijk hetzelfde. Als je ze meer tijd geeft, gaan ze de kinderen meer knuffelen, gaan ze meer koken. Alleen in Europa gaan ze wat minder werken. En dat, dat noemen we maar. toch kwaliteit van het leven, hè? Uh, op het moment dat je niet onder enorme druk staat. Ja. Nou, ik zal even checken. Ineke, zie jij dat ook? Uh, want ik, ik, ik, over even tot voordat ik je die vraag stel. In Brazilië heb ik nu begrepen dat de elektriciteitsmaatschappijen... als je legaal je elektriciteitsaansluiting doet... dan krijg je wasmachine cadeau. Ah ja? Ja. Wat? Ja, Nee, er wordt enorm veel uh, elektriciteit uh, uh, gejapt. En uh, uh, je kent natuurlijk de blenderprem, hè. De blender is eigenlijk het meest cruciale instrument uit het Braziliaanse huishouden. Maar ja, met zo'n blender en een beetje gejatte elektriciteit van lantaarnpaal en een gammeltafeltje ...heb je in Brazilië al een sappenbar. Dat elektriciteit dat gebeurt op grote schaal. En uh, ik kan me best voorstellen dat, dat daar winst te halen is voor de elektriciteitsbedrijf, als ze dat aanbieden. En merk je bij die Brazilianen ook dat de kwaliteit van het leven dan is... ...ik werk minder, ik geniet meer? Ja, nee absoluut. Die Brazilianen bijvoorbeeld, en ik kijk 70%, 80% woont al in de grote steden, daar zie je dat mensen ook heel veel tijd besteden aan sport. Passief, passief of actief. Dus uh, de kinderen, want de kinderen worden ook nog heel vaak uitbesteed aan de baba. Ja. Dat speelt ook rol. de baba is het kindermeisje. Dus die middenklasse gezinnen, we hebben het nou al over de huishoudsten... Ja. maar een beetje middenklasse gezin heeft ook nog een chauffeur en een kindermeisje. Dus dat ophalen, dat ophalen, wegbrengen naar school, dat doet... Uh, een beetje kindermeisje doet dat. Maar mensen zijn bezig met, uh, ja, met sport, met recreatie, met shoppen, dat soort dingen. Professor Schot, als je dan nu constateert dat de uh, huishoudelijke revolutie... niet heeft geleid dat uh, zeg maar de persoon die verantwoordelijk was voor de huishouding... want ik kreeg wat tweets en mails en die het jammer vinden... dat huishoudelijk werk in één adem wordt genoemd met moederschap... maar de persoon die verantwoordelijk is voor de huishouding... die krijgt door die apparaten meer tijd... Maar die tijd wordt niet noodzakelijkerwijs gebesteed aan zeg maar, meer buitenshuiswerken. Dat blijkt wereldwijd zo te zijn. In India dat zie je maar de kwaliteit van leven. Hoe gaat dan die huishoudindustrie om in de keuzes om te zeggen. we moeten verder mensenapparaten aansmeren? Nou, wat ze natuurlijk doen is uh, continu vernieuwen. De nieuwste snufjes aanbieden. Maar in zekere zin is er een verzadigde markt ja. in, in uh, Europa. Maar we hebben natuurlijk de ICT-revolutie die eraan komt. Mm -hmm. En alle apparaten intelligent maken... dat is eigenlijk de nieuwe fase. Dus dat je koffiezetapparaat uh, aanspringt... Oh ja, die Nespresso met... en al dat. Nee, maar <laughs> dat het aanspringt voordat je thuis bent... dat het je huis verwarmd wordt... voordat je, dat het allemaal elektronisch uh, op een goede manier geregeld wordt. Uh, dat je je zorg IC, via ICT kunt in, inkopen... dat mensen je kunnen zien, uh, doktoren in je huis... Dus de hele ICT-revolutie is eigenlijk de volgende fase in het huishouden. Waar de huishouden minder geïsoleerd is en meer wordt vernetwerkt met de rest van de samenleving. En dat is ook eigenlijk wat er gebeurd is. Is dat het huishouden een aparte plek is geworden met de vrouw haar domein. En dat gaat meer veranderen. Dus het wordt poreuzer. Het huishouden wordt weer onderdeel van het werken. Wordt weer meer een boerderij. Zoals we vroeger hadden, waar allerlei activiteiten tegelijkertijd en plaatsvinden. Dus zodat ik werk voornamelijk van huis uit. Mijn vrouw is op, gaat naar kantoor. Als ik dus niet voor primtime op staf ben of wat anders. En dan krijg je dat ik dus, die van huis uit werk, ook een deel van de huishoudelijke taken ga opnemen. Precies. Maar ook, uh, je kan van hieruit ook al dingen gaan sturen in je huishouden in de toekomst. Ja. Dus aansturen terwijl je niet daar bent. Dus je bent het huishouden wordt Probeel, neer, God, ik ben 50, Mario Zuilen is hier redacteur bij. Maar me, dat mensen de hele tijd met een laptop overal op internet zit van alles te sturen. Leeft als een nomade. Dat komt dus gewoon door al die digitale toestanden. Wat ze alles van afstand kan aansturen. Nee, het is ook onderdeel van globaliseren. Van veranderde ja. levensstijlen. Individualisering. En die techniek speelt daar een rol in. Maar die is nooit de, de oorzaak. Dat leert ook de techniekgeschiedenis. Dat de techniek nooit een primaire oorzaak is. Het is het onderdeel van een proces. Maar die technische ontwikkeling stuurt wel keuzes die gemaakt worden in dat proces. Dus die kudde gaat alle richtingen uit en dan gaat die technologie dat ondersteunen. Ja, bijvoorbeeld de individualisering. Je had allerlei apparaten kunnen ontwikkelen waar collectief wassen mogelijk was geweest. In ja. plaats van individueel wassen is gekozen voor individueel wassen. En daarvoor is dat pad uitontwikkeld. Terwijl ja. collectief wassen. Dat is, de wasserijen. wasserijen. Ja, dat is, uh, in een kleine niche-markt blijft dat nog over. Uh, Ineke, als je naar Brazilië kijkt, jullie, ze lopen daar ontzettend voor uh, uh, met computer, technologie en dergelijke. Is dit ook de ontwikkeling in Brazilië? Uh, hoe bedoel je, met slimme apparaten? Met slimme apparaten, technologie, gaat het verder? Uh, uh, ja precies, nou, dat is, uh, weet je, Brazilië heeft natuurlijk gewoon de... 10% hele rijke mensen... en voor hen geldt dat zeker wel. En wat je ziet, kijk, het is niet voor niks... dat elektriciteitsbedrijven juist een wasmachine aanbieden, omdat nog steeds meer dan de helft van de mensen... heeft niet een wasmachine. Dus de droom is een eigen wasmachine. En daartussenin heb je dan nog... Hè, wat bieden ze verder aan wat er nog niet is? Ik noem het een uh, pipokera. Pipokera, dat is een popcornmachine. Nou, dat kan je met de snelkooppan doen... maar ze bieden dan aan een elektrische uh, popcornmachine. Dus mensen willen dat soort dingen... Maar het is wel interessant hoe, hoe ze kiezen, want in, uh, in Nederland is het zo geweest... dat huishoudens veel eerder radio's aanschaften als wasmachines. Waarom? Omdat de man dat besliste, omdat de radio was zijn favorite hè, uh, apparaat... En dat had de voorkeur boven een wasmachine. De vrouw moest het maar met de hand doen. Nou, zal ik u wat leuks voorlezen? Sorry dat ik jullie onderbreek. Ik ben een hardwerkende Surinaamse fulltime werkende vrouw met drie kinderen. Een man die meer dan 100% buitenshuiswerk. werkt. Mijn moeder zaliger voedde in haar eentje tien kinderen, drie à vier banen... en geen huishoudelijke hulp of elektrische apparatuur. Het verschil tussen mijn moeder en ik is dat ik apparatuur als een droger wasmachine heb in mijn bezit... en zij zeker bij de eerste zeven kinderen alles met de hand deed. Wassen met een houten bord in een kuip, et cetera, et cetera... De vrouw van tegenwoordig doet het huishouden... opvoeding van de kids, een carrière... en daartussenin haar partner behagen. Die apparaten die door mannen worden ontworpen... is niet om mij als vrouw het makkelijk te maken... maar de man. Het zou fijn zijn als ze handen uitstakken... met opvoeding, huishouding, et cetera. Uh, is het dus, professor Schot, dat die man die apparaten ontwikkelt, zodat ik denk... lekker boep kan die vrouw harder werken... kan ik op de bank hangen met bier. Dat lijkt me kort door de bocht. Nee, ik, dit is primtime. Alles is kort door de bocht. En, uh, maar misschien heeft het wel dat effect. Soms hebben, soms hebben technieken een ander effect... dan bedoeld is. Dus ik denk niet dat het zo bedoeld is. Maar ja, hier is een, uh, iemand die zegt... dat het heeft dat effect. Dus prima, dat kan. Ineke, in uh, Brazilië hebben die vrouwen zijn veel machis, maar meer, meer, ja, hoe kan ik dat zeggen, uh, meer macho dan, dan, dan vrouwen in Nederland of in India. Merk je dan dat bij die keuze van die apparatuur die vrouw dominanter is of is die man nog steeds de slimme uitbuiter? Nee, nee, volgens mij maken vrouwen de dienst uit. In huis op straat mag de man het zeggen, maar thuis wordt er een uh, uh, is de oorlog gewoon, is de winnaar uh, de vrouw en die krijgt wat zij hebben wil. Uh, en anders uh, volgen de represailles. Geldt dat ook voor de aanschaf van de auto? Nee, ik denk, de, de auto is de auto is desmans. Dat is absoluut waar. Dat is de koe van de man. Terwijl ik naar het programma luister, ben ik bezig met het boek over het huishoudonderwijs tussen 1919 en 1968. Na die periode wil toch niemand terug. Vrouwen die alleen maar moeder en echtgenoten waren en gedwongen werden tussen aanhalingstekens om naar de huishoudschool te gaan. Want meisjes trouwen en leren is weggegooid geld. Je wil niet weten hoeveel vrouwen nu nog spijt hebben van die keus van hun ouders. Het huishouden hoeft niet perfect te zijn. Een leuke baan en zelf is voor vrouwen veel belangrijker. Dus mede leren en een leuke baan zoeken. Maria van der Heijden, in India zijn ze nu een beetje waar uh, Nederland in de jaren zestig was met die vrouwenemancipatie. Zijn deze problemen daar ook, uh, uh, spelen ze nog en merken dat die technologie die er nu is, het voor die vrouwen makkelijker maakt om die emancipatorische strijd aan te gaan. Ja, kijk, ik, de middenklasse is 300, 400 miljoen mensen. Uh, in de steden is dat al makkelijker. Dan hebben we, het ook, nog, hebben we ook nog 700, 800 miljoen mensen op het platteland. En uh, met nauwelijks elektriciteit, nauwelijks water. Dus daar is het echt nog heel erg basis. Uh, en maar die vrouw op het platteland, op... Maria, die vrouw op het platteland, daar. Praten we nog helemaal niet over emancipatie, want daar is het overleven. Daarom wou ik echt die scheiding maken, want jij bent met je stichting erg bezig met die vrouwen op het platteland, wat mooi werk is. Maar even voor die, uh, uh, die middenklasse die jij ook kent, want daar is een schifting tussen. Uh, uh, uh, uh, uh, die schifting, die, die vrouwen in die middenklasse in die steden, merk je dat ze zich al meer emanciperen? Of zijn ze nog de onderdanige Indiaanse vrouw? ...zijn totaal geëmancipeerd. Die hebben namelijk ook ontzettend goed onderwijs. Uh, uh, India staat bol van de universiteiten. Er is een enorme drive om vooruit te komen. Mensen zijn erg op groei gericht. Uh, uh, jonge vrouwen willen carrière maken. zijn enorm gedreven. Uh, werken geen 40 uur per week, maar 60, 70 uur per week. Dus, uh, Dat is mijn duidelijk. ervaring. Hoor. En, en ja. de helft van de, van de bevolking is daar uh, jonger dan 25. Dus... De gemiddelde leeftijd in India is 28 ten opzichte van 40 in Europa. Dus dat betekent dat die jongere groep enorm uh, uh, beweegt zeg maar, in, in de economie. En vrouwen zijn daar een heel wezenlijk onderdeel van. Oké, okay, professor Schot, we hebben nog weinig tijd. Maar voor Nederlandse bedrijven als Philips, is het dus die Indiaanse en Braziliaanse markt een gigamarkt om je producten weg te zetten? In principe wel, maar ik denk dat heel veel apparaten ook lokaal worden geproduceerd. In India en in China en zo, of niet? Ja? Nou, voor internationale bedrijven is India en ik denk ook Brazilië zijn hele interessante markten. Okay. En de grote bedrijven hebben dat heel goed door. Uh, dus ook Philips, uh, maar nou, allerlei bedrijven zitten, zitten inmiddels op die markt. Uh, en dat is maar goed ook, want daar, daar zit de groei. Hineke Haltwijk en Maria van der Heijden, hartstikke bedankt. Uh, uh, ik vind het geweldig dat ik twee vrouwen had... die praten over die landen die straks de grote machthebbers zijn... waar wij producten dan gaan verkopen. Ten slotte nog professor Schot, Prim, wat hopeloos ouderwets om het huishouden toe te dichten aan vrouwen. Ik werk 60 uur per week, mijn vrouw ook ruim 40 uur... maar ik doe naast het hele huishouden inclusief dagelijkse boodschappen halen en koken. Het enige dat mijn vrouw doet is de was. Hulp in de huishouding vind ik overbodig. Je moet je tijd efficiënt indelen, dat zegt Jeroen... En ik ik kan u er nog bij zetten dat ik al 30 jaar lang uh, uh, ook de huishouding doe in huis... en mijn vrouw alleen de was. En uh, dat het verder bij mij heel weinig apparaten zijn. Want uh, alleen de efficiëntie is het dus zo. Kortom, professor Schot, als mannen in de huishouding werken... dan gaan er veel minder troepapparaten verkocht worden door de industrie. Want wij mannen zijn per slot rekening altijd iets slimmer. Dat lijkt me onzin. Oh, wat jammer nou. Nou, uh, uh, hartstikke bedankt, professor Schott. Iederke Haltweid, Maria van der Heijden. Alle deelnemers en luisteraars. En natuurlijk de Nederlandse belastingbetalers. De co-financiers van de publieke omroep. Redactie Fatima Bayan, Mario Suilen, Nick Harbers, Marianne Bakker en Rien Aarts. Die ook regie deed. Productie Hans Twint en Momusarou. Techniek, logistiek en transport Paul Rijman. Luisteraars, je kunt naar de website gaan: primtime.nl. En daar kunt u een reactie achterlaten. Kunt u ook de foto's zien. En uh, morgen, zo meteen krijgt u Jan van naar Felix Murder. Tot morgen en dan gaat het over kinderkranten. Namaste. Dag.